11 uur en dan het met het NOS-journaal. De race om de republikeinse kandidatuur voor het presidentschap van Amerika lijkt gestreden. Rick Santorum, een van de twee belangrijkste kandidaten, heeft de strijd opgegeven. Dat maakte hij bekend op een persconferentie. Mitt Romney is nu torenhoog favoriet, want de twee overgebleven kandidaten... Newt Gingrich en Ron Paul lijken kansloos. Het wordt dus waarschijnlijk Romney die het op 6 november moet opnemen... tegen de democratische president Obama.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 In Amsterdam is gedemonstreerd tegen de Surinaamse Amnestiewet. Zo'n 250 mensen liepen naar het Surinaamse consulaat. Door de omstreden wet gaan de verdachten van de decembermoorden in 1982 vrij uit, onder wie president Bouterse, zelfs als ze worden veroordeeld in het strafproces dat tegen hen loopt. In Paramaribo wordt ook gedemonstreerd tegen de Amnestiewet. De aandelenbeurzen in Europa en de Verenigde Staten... hebben vandaag fors verlies geleden. In Nederland daalde de AEX-index bijna 3 In New York sloot de Dow Jones-index 1,7 lager. Europese beleggers zijn bang dat Spanje straks ook voor steun... aanklopt in Europa, al zegt de Spaanse premier Rajoy... dat dat niet gebeurt. De Spaanse Centrale Bank sloot vandaag niet uit... dat Spaanse banken meer kapitaal nodig hebben om overeind te blijven.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 Een militair die is uitgezonden naar koendoes wordt deze week teruggehaald naar Nederland. Het ministerie van Defensie zegt dat zijn verklaring van geen bezwaar wordt ingetrokken... na onderzoek door de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst. Mensen die een vertrouwensfunctie hebben of die voor een militaire missie naar het buitenland gaan... moeten zo'n VGB hebben. Het ministerie wil niet ingaan op de details. De Nationale Recherche heeft zeven mannen en een vrouw aangehouden voor drugsmokkel.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 Het weer vannacht vooral in het westen heldere periode. Morgenochtend flink wat zon. Daarna stapelwolken met smiddags af en toe een bui. Het wordt van 11 graden aan de kust tot 14 in het zuidoosten. De dagen daarna wisselvallig met elke dag een bui. Maar de temperatuur blijft hetzelfde. Dit was het NOS Journaal. Bij sommige winkels is april managementboekenmaand. Maar bij ons is elke maand speciaal. Met altijd heel veel mooie acties.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 Binnen zit Pieter van der Wielen. Goedenavond. De EO heeft spijt van het uitzenden van de grote Jezus-quiz gisteravond. Sommige onderdelen, zoals een wedstrijd over waterlopen, waren door leden als grievend ervaren. En dus biedt de omroep excuses aan en belooft dat het programma niet meer via uitzending gemist te bekijken zal zijn. Tja, na lingo hadden we het eigenlijk al kunnen weten. Als je een spelletje op televisie wil maken, moet je wel ballen hebben. Welkom bij het oog. De dag dat Rick Santorum geen president van de Verenigde Staten meer werd. En de dag waarop het wel erg leek dat de beruchte kroongetuige Peter Lasse, ook wel vieze Peter genoemd, geen kroongetuige meer wordt. En hoe moet het nou verder met dat proces? En was die hele kroongetuigenconstructie nou wel zo'n goed idee? Daarover misdaadsjournalist journalist Marian Husken en criminoloog Cyril Feynoud. Het gaat slecht met Sony. Ooit een ongekend succesverhaal. Nu recordverlies en tienduizenden ontslagen. Over de opkomst en ondergang van een stereogigant praten we met techniekenner Vincent Everts. En Japandeskundige Radboud Molijn vertelt dat Sony's misère ook Japans misère is. Om 5 voor 12, de kleinzoon van de Spaanse koning, die zichzelf, zoals vandaag bekend werd, letterlijk door de voet schoot. En we praten met de nieuwe PvdA-leider, Diederik Samson, die vandaag zijn plannen presenteerde. Maar eerst het nieuws van dinsdag 10 april. Weer gevechten in Syrië, ondanks de belofte van Assad om zijn troepen terug te trekken, klonken er toch weer explosies in de Syrische steden. Een tegenvaller voor VN-gezant Kofi Annan, wiens vredesplan lijkt te falen. Zelf wil hij het nog wat tijd geven. I plan plan is still on the table and is a plan we are all to Annan geeft de troepen van president Assad nog tot donderdagochtend om te stoppen met het geweld.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 Ja, goedenavond. U zat gisteren ook al in het oog en toen vroeg u zich eigenlijk al af wanneer die Santorum zou afhaken. Nou, u heeft vanavond het antwoord gekregen. Ja, inderdaad. Ja. Het was ook wel duidelijk dat dat snel zou gaan gebeuren. Want de kans dat hij in zijn thuisstaat zou winnen was erg klein geworden. En dat wil je jezelf niet aandoen om dan in je eigen thuisstaat te verliezen. Officieel heeft hij alleen de campagne geschorst. Hoe zit dat? Wat zit daarachter? Dat is waarschijnlijk een financiële keuze geweest. Omdat hij nu niet officieel uit de race is gestapt, blijft hij dus nog in de race. En dan kan hij geld blijven ophalen via zijn, via zijn organisatie om zijn schulden te betalen. Als hij uit de race stappen, dan zou hij dus met, met rode cijfers uit de race stappen. En dat zou financieel gecompliceerd zijn waarschijnlijk. Dus hij hoopt nog iets terug te verdienen? Ja, hij heeft inderdaad gelijk. Bij, zijn, bij de persconferentie heeft hij uh, opgeroepen om um, geld te blijven inzamelen voor zijn campagne om zijn schulden te betalen. Een beetje een droef einde. Zat er iets anders op voor hem uiteindelijk... Nee, eigenlijk is het verbazingwekkend dat hij dat april heeft volgehouden. Ik bedoel, niemand gaf hem in het begin van de zomer kans om überhaupt ver te komen. En dat is toch, heeft toch anders uitgepakt. Hij heeft een moedige race heeft hij gestreden, maar het was eigenlijk natuurlijk al weken duidelijk dat, dat de race er voor hem op zat. Michel van der Hoek, onze Republikeinen-watcher. De marinebasis van Doorn wordt verplaatst naar Vlissingen... bijna 200 kilometer verderop, dat heeft minister Hillen besloten. De minister vindt dat hij de mariniers terug naar zee moet brengen... maar daar denkt ze in Hoorn heel anders over. Doorn is een hele mooie stuk geschiedenis waar heel veel mariniers een geweldige tijd hebben gehad. De Van Bram, -Hoek kazerne in Doorn. het opleidingskamp van de Mariniers, kreeg deze dag een bezoek van de commandant van het Britse Kurf Mariniers. Het te klein geworden, te kap. En er moest heel veel verbouwd worden. En de Mariniers terug naar zee, dat is iets waar elke mariniers van Droom plekt mij. Voor mij komt het niet zo heel goed uit, voor de meesten niet. Want dit is eigenlijk een mooi uh, centraal in Doorn natuurlijk. Als je dan de kans hebt om de mariniers weer terug naar zee te brengen, ga nou naar Vlissingen. Dat is voor de meesten toch al wel uh, 2,5, 3 uur rijden. En Vlissingen is toch te plaats. Als we Michiel de Ruiter ook begonnen is, dan is dat natuurlijk toch heel mooi. Het is niet anders. Hè? Het is absoluut. En uh, we hebben verder weinig aan te zeggen. Hè? En dan moeten we ons er maar op aanpassen. De wethouder van Doorn hoopt dat de Tweede Kamer de verhuizing nog tegenhoudt. En dan was er ook nog heel wat gezondheidsnieuws vandaag. Onderzoekers van het VU Medisch Centrum hebben geconcludeerd... dat jongeren vaker ziektes krijgen door ongezond eten. En niet alleen maar de bekende dingen, zoals diabetes en overgewicht... maar ook op latere leeftijd dementie. Juist, vroeg dement worden door weinig te bewegen en ongezond te eten als je jong bent. De oorzaak is heel logisch, zeggen de onderzoekers. Omdat slechte vaten in de hersenen kunnen leiden tot beschadigingen. En dan hoor ik u denken, nou dan ga ik lekker veel bewegen in de zon. Dat lijkt ook weer niet zo'n goed idee, want het aantal mensen met huidkanker neemt toe. En de ziekte komt ook steeds vaker terug. We zien dus dat een heel groot gedeelte van de patiënten niet maar één huidkankerplekje krijgt, maar in de loop van het leven twee of zelfs meer huidkankers. En de jongeren zelf, die liggen er nauwelijks wakker van. Ik denk altijd van, ja, je, je gaat allemaal wel een keer dood. In Zeeland heeft een metaaldief een politiehond mishandeld. Tot grote verbazing van de agenten. De boef was op de vlucht geslagen, maar kon al snel worden gevonden. Dus de hond die heeft zijn sporen opgevangen. Is er achteraan gelopen naar een weiland wat daar in de buurt was. En eigenlijk werd die man daar in, in de sloot verstopt aangetroffen. So far so good. Maar de dief gaf zich niet gewonnen en sloeg terug. De hond bijt dan, en de man die heeft uh, ja, zich verweerd door die hond uh, een stukje van zijn oor af te snijden. En dat is niet normaal. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, Jan van der Putten. Ja, Nederland doet het als kennis-economie iets beter, meldt de Volkskrant morgen. Op de lijst van innovatieve landen zijn we gestegen van de achtste naar de zevende plaats. Die lijst is een jaarlijkse graadmeter van de Kia-coalitie, een club van dertig organisaties als VNO, NCW, FNV en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Voorzitter Rinoj Kan van KIA zegt dat het beter gaat op het punt van schooluitval. Maar zo goed als de Scandinavische landen doet Nederland het toch lang niet. Bedrijven die niet meer terecht kunnen bij de bank, moeten op een andere manier aan krediet kunnen komen. Schreef het Financieel Dagblad vandaag. En morgen gaan ze daarop door. De BOVAG en de brood- en banketbakkers hebben plannen voor een kredietunie. Het idee is dat zo'n kredietunie direct geld kan lenen bij particuliere investeerders. Een soort financiële coöperatie die fungeert als bank. Niet alleen de BOVAG en de bakkers, ook de FME, dus de grootmetaal, voelt wel voor die plannen. Geil hemels bronwater, gehakt, bal of gewoon de letters GHB. Een verslavende vloeibare druk, razend populair onder jongeren. En een groeiende groep verkopers op internet verdient grof geld aan die rage. Trouw sprak met drie van die verkopers en ontdekte dat GHB niet zo moeilijk is om te maken. Het hoofdbestanddeel is GBL, een bijtend schoonmaakmiddel bijvoorbeeld... voor de velgen van je auto. Nou Daar gooi je gedistilleerd water bij, en wat ontstopper en je hebt GHB. Je slikt dus puur schoonmaakmiddel. Alle online verkopers liegen als ze zeggen dat het voor de schoonmaak is... zeggen de drie gesprekspartners van Trouw. We werken allemaal mee aan de heroïne van de 21e eeuw. Oftewel, giftig helse bocht. Steeds vaker worden ouderen slachtoffer van een roofoverval, constateert het Algemeen Dagblad. Dieptepunt, de roofmoord op een bejaarde man van 81 in Capelle aan den IJssel. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie is bezorgd en spreekt van een trend. Volgens de Raad van Korpschefs hebben overvallers kennelijk de indruk... dat ouderen veel geld in huis hebben en dat je dat makkelijk kunt afpakken. Niet zelden is een gerucht genoeg voor criminelen om een overval te plegen. en De buit is vaak niet meer dan 100 of 150 euro. Spitz meldt dat de politie al anderhalve week op zoek is naar een ontsnapte TBSer. De man van 29 zat in een kliniek in Portugal bij Rotterdam en ging er vandoor tijdens begeleid verlof. Volgens een tipgever van spits is de man een zedendelinquent. De politie wil niks zeggen, ook niet of hij gevaarlijk is. De politie komt op dit moment ook niet met een signalement omdat er voldoende aanknopingspunten in de zaak zijn. De inhoud van de omstreden grote Jezus-quiz was voor de leiding van de EO geen verrassing. Het Nederlands Dagblad meldt dat het programma van tevoren was opgenomen. EO-directeur Arjan Lok had het voor de uitzending al bekeken... en heeft niet overwogen om het toen van de buis te halen. En pas toen er boze reacties binnenkwamen van kijkers... stelde Lok vast dat het allemaal niet goed was. In de vormkeuze is de EO helaas over de grens geschoten, zoals de omroep het uitdrukt. Veel leden heeft het trouwens niet gekost, zegt Lok. Zijn er nog aanhangers van Pim Fortuyn bijna tien jaar na zijn dood? Jazeker en ze halen in de Telegraaf hun schouders op... over de biografie die morgen in de winkel ligt. Ze vinden het een zoveelste stunt om geld aan Fortuin te verdienen. Fortuin werd in 1972 geweigerd als lid van de CPN. Volgens goede vriend Harry Mens genoot hij van zulke afwijzingen. Pim werd ook weggestuurd bij de katholieke padvinders... en hij mocht geen lid worden van de Lions en de Rotary... maar dat wilde hij juist, volgens Mens... om zo weer een discussie te kunnen aanzwengelen.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 The guy she couldn't care less and precise She's a killer Queen, gunfight, teen Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind Queen van Queen, want de Queen-plaat Greatest Hits is in het Verenigd Koninkrijk uitgeroepen tot de best verkopende plaat aller tijden. Uit 1981 stamt die Greatest Hits en hij is 5,8 miljoen keer verkocht. Op twee staan de Beatles met Sgt. Pepper's 5 miljoen keer verkocht en dan op drie Abbas Greatest Hits 4,9 miljoen keer verkocht. En bij de PvdA heet zoiets tegenwoordig sterke schouders, want de PvdA kiest voor een linksere koers. Wie is daar blij mee? Nou, In ieder geval Emiel Roemer van de SP. Nou, hij heeft uh, een koers uh, aan de linkerkant uh, gekozen. En daar, daar ben ik wel heel blij mee. Omdat het, uh, uh, wat mij betreft, heel veel mogelijkheden tot verdergaande samenwerking uh, uh, met zich meebrengt. Een partij die overal maar aan twijfelt en dan weer links en dan weer rechts uh, opspalkt. Daar zit ik niet op te wachten. In Den Haag zit onze politiek verslaggever Hans Andering. Goedenavond Hans. Goedenavond Pieter. Is dat optimisme van Roemer terecht? Ja, hij heeft wel reden om uh, wel blij te zijn. Want uh, ja, een rechtsere PvdA... dat had uh, de SP nog minder alleen op de linkerflank gezet. Uh, Samson die heeft vandaag laten zien... dat hij uh, de Partij van de Arbeid weer een, een linkse volkspartij uh, wil laten zijn... zoals hij dat uh, vandaag noemde. En uh, ja, je ziet dan ook dat inhoudelijke keuzes... die vroegere partijleiders als Wim Kok en Wouter Bos maakten... voor uh, privatiseringen en voor marktwerking... Nou, die zijn onder Samson voorbij. En ook het beeld van besluiteloosheid... waar de PvdA onder uh, Job Cohen al onder uh, gebukt ging... ook dat probeerde Samson vandaag van zich af te schudden, door nu al met de grote lijnen te komen van zijn Partij van de Arbeid... Ja, ja, nadeel ja. trouwens voor de, voor de SP kan ook zijn dat die SP als de Partij van de Arbeid... het weer heel goed gaat doen, dat dat dan weer ten nadele kan zijn voor diezelfde SP. Waarom nu? Waarom niet wachten tot bijvoorbeeld de plannen uit het Catshuis zijn uitgelekt? Of uitgelekt, bekendgemaakt misschien zelfs wel. De leus van Samson tijdens die verkiezingscampagne om het leiderschap was nieuwe energie. Dus ja, hij liet vandaag een hoop dadendrang zien... En het is ja, toch ook wel een uh, sterke zet. Want je laat ook zien dat je niet afwacht tot wat er uit het katshuis komt. Maar dat je ook zelf ideeën hebt. En stel dat die onderhandelingen dan toch nog uh, mislukken. Dan kan je ook laten zien dat je er helemaal klaar voor bent met je eigen ideeën. Hoe zou je de nieuwe PvdA van Samsung uh, typeren? Nou, dat ze, uh, behalve links, wat we al genoemd hebben... Uh, misschien ook wel weer een beetje een ouderwetse partij van de arbeid uh, gaan worden. Want er klinken een heleboel uh, klassieke... Um, ja degelijke p van de a punten in voor um, bijvoorbeeld uh, collectieve welvaart is belangrijker dan individuele rijkdom. Nou na jaren van uh, individualisering is dat toch weer een wat uh, ja, ouder geluid, maar veel mensen die zullen in deze tijden daar wel uh, weer wat aan hebben. En wat je bij Samson ook kon horen vandaag is dat hij eigenlijk de achterliggende vraag probeert te beantwoorden: wie betaalt de crisis? Je ziet bij het kabinet Rutte dat zij vooral proberen... Eh, de uitgaven van het kabinet eh, omlaag te brengen door flink te bezuinigen. Samson die wil naast de nodige bezuinigingen... ook vooral de inkomsten van het kabinet weer... Verhogen door de hogere inkomsten meer belasting te laten betalen. Ze krijgen minder hypotheekaftrek voor uh, dure huizen. Uh, ze worden, uh, er wordt ook een hogere zorgpremie van deze mensen uh, verwacht, dat ze meer huur gaan betalen. Kortom, nieuw elan, nieuwe energie en weer een uh, linkse koers. Hans Andering, dank voor dit moment. In de studio in Leiden zit Diederik Samsom op dit moment. Goedenavond. Goedenavond. Heeft de Partij van de Arbeid, om, om in de woorden van Kok te blijven, de ideologische veren weer teruggevonden? Um, ja, wat mij betreft wel. Ik denk ook nooit dat we ze echt kwijtgeraakt zijn... ondanks die uh, wat ongelukkige uitspraak van uh, een van mijn voorgangers. Um, maar het belangrijkste is natuurlijk dat we uh, in deze nieuwe tijd... oude idealen voorzien van nieuwe keuzes. Uh, die idealen zijn, in, zijn oud, staan nog altijd als een huis. Eerlijk delen, kansen bieden. Uh, vooruitgang mogelijk maken, dus daar heeft Hans gaan wel gelijk... daar grijp ik graag naar terug. Maar ik maak ook nieuwe keuzes, omdat in nieuwe tijden... we hebben gezien wat de, wat de crisis heeft aangericht en wat er nodig is... Ja, zijn er ook wel nieuwe plannen nodig. Uh, ons verkiezingsprogramma voldoet dan ook niet meer. Um, en dat geldt overigens voor de verkiezingsprogramma's van alle partijen. Um, niet voor niks zitten ze ook in het katshuis weer opnieuw te onderhandelen. Bij wie hoopt u straks de nieuwe PvdA-kiezer weg te kapen? Want jullie kunnen best wat kiezers gebruiken, volgens mij. Ja, bij iedereen die maar op de Partij van de Arbeid wil gaan stemmen. Ik kijk niet zozeer naar, naar een partij van wie je kiezers wil wegkapen. Ik kijk vooral naar wat de Partij van de Arbeid voor Nederland wil betekenen. Maar uh, u elke... heeft er vast wel eens over nagedacht van... goh, wie stemt er nu geen PvdA die dat misschien best zou kunnen doen... en wie kan ik dan voor mij binnen? Ja, daar heb ik wel over nagedacht. En het antwoord daarop is dat we duidelijker moeten laten zien waar we staan. Uh, ik zei het al, met onze idealen is niets mis... maar waar het de afgelopen tijd misschien aan ontbroken had... Zijn, is helderheid. Keuzes maken over wat de Partij van de Arbeid precies met Nederland wil... welke plannen wij we hebben voor zorg, voor onderwijs, voor veiligheid... voor al die belangrijke thema's. Um, en daar hebben we vandaag een eerste aanzet toe gegeven om Nederland te laten zien waar de Partij van de Arbeid voor staat. En iedereen die dat een aantrekkelijke gedachte vindt, moet op ons stemmen. En iedereen die dat geen aantrekkelijke gedachte vindt, moet dat vooral niet doen. En in het zo laatste het in het de geval de ben je waarschijnlijk rechts... en in het eerste geval ben je waarschijnlijk links. Mm, nou, dus als je die indeling zo eendimensionaal wil houden... dan komt het daarop neer, ja. Ja, maar... dat, zijn, uh, dat zijn hele gangbare termen. We ja, hebben, hebben Emil Roemer uh, gesproken van de SP. Laten we eens luisteren wat hij erover te zeggen had. Laat ik vooral zeggen dat ik in grote lijnen erg blij ben dat de PvdA duidelijk onder leiding van Samson een duidelijke koers nu neerzet. Naar links, en dat, ik hoop dat ze dat rond de verkiezingen nog steeds doen, en vooral na de verkiezingen ook doen, dan zie ik een hele mooie gezamenlijke toekomst. Een gezamenlijke toekomst? Ja, misschien wel fuseren, Diederik Samson. Dat denk ik niet. Ik heb er ooit wel eens met die gedachten gespeeld... en zelf ook onderzoek gedaan daarna in een groep mensen... die onder andere uit de SP kwamen, ook uit GroenLinks trouwens... en de Partij van de Arbeid. En juist daardoor, uh, dat was ergens in, in 2006 geloof ik... ben ik tot de conclusie gekomen dat uh, alle partijen beter zijn... als ze vanuit hun eigen kracht opereren. Ja, er zijn overeenkomsten met de SP. We staan allebei uh, voor solidariteit. En op bijvoorbeeld hele concrete thema's zoals de bezuiniging op de sociale werkvoorziening... Ja, dan gaan we hard samenwerken om dit kabinet te lijf te gaan... Maar er zijn ook grote verschillen. Als je kijkt hoe de SP met de rug naar Europa wil staan. Um, hoe de SP in de zorg bijvoorbeeld geen enkele verandering um, wil um, bewerkstelligen. Hoe we op de arbeidsmarkt nog steeds van elkaar verschillen. En dat mag ook, sterker nog, dat moet. Er zijn ook verschillen tussen de SP en de Partij van de Arbeid. Maar Emile Roemer heeft gelijk. Ik denk dat we op grote lijnen goed kunnen samenwerken, zeker als het gaat om het bestrijden van dit kabinet. Ja, U vraagt ook wat van de kiezer, want u wilt hervormen in uh, de hypotheekrente aftrekken. Nou, Dat was voor heel veel politici altijd een taboe geweest. Um, hogere lasten voor uh, sterkere schouders. Z zijn de huidige PvdA-kiezers uh, wel even ideologisch als u zelf? Of kiezen ze toch ook een beetje voor hun eigen portemonnee? Nou, wat betreft de hypotheekrenteaftrek denk ik dat heel Nederland, uh, misschien op twaalf mensen na, die zitten allemaal in de treffenzaal. dat heel Nederland inmiddels wel weet dat je daar iets aan moet doen. Die woningmarkt die zit compleet op slot en vergis u niet, dat is een markt van 100 miljard euro per jaar als je alle bouw en dergelijke die daarbij aan vasthangt meeneemt. Als je die op slot zet dan breng je de economie grote schade toe. Maar ik kan me ook voorstellen... Nee, maar de enige weet... methode om die van het slot te halen... is duidelijkheid bieden over wat je met die hypotheekrenteaftrek gaat doen. En die duidelijkheid hebben wij vandaag geboden. Maar bent u niet bang dat mensen denken... nou ja, ik, ik heb er wel goed van te eten van die hypotheekrenteaftrek... en in der tijd dit huis gekocht, dus ik ben bang dat daar aan getornd gaat worden? Nou ja, dat eraan getornd gaat worden is wat ons betreft een feit. Um, maar we laten ook precies zien hoe. In 30 jaar tijd bouwen we die hypotheekrente aftrek af tot datgene waar die ooit voor bedoeld was. Namelijk een stimulans om een huis te kopen en te bezitten. Geen subsidie op rijkdom. Je ziet nu dat mensen met hele dure huizen en hele hoge inkomens ongelooflijk veel geld van de belasting mogen aftrekken. Terwijl ze dat niet nodig hebben. Terwijl... Als je in hetzelfde huis woont met een veel lager inkomen... mag je minder van de belasting aftrekken. Dat is toch een rare oneerlijke verdeling. En die uh, zetten we dus recht... We maken de hypotheekrente-aftrek gewoon weer het instrument... wat nodig is om een huis te kunnen kopen. We schaffen hem dus niet af. We bouwen hem wel af. Over 30 jaar mag iedereen voor hetzelfde tarief, 30%, de belasting aftrekken... voor de prijs van een modale woning. Dat is nu 233.000 euro dan, en over 30 jaar iets meer. De PvdA legt alle lasten bij de nieuwe generatie... en de babyboomers worden weer gespaard. Nee, absoluut niet. Uh, want... Um, die aftrek en dat langzame afbouw geldt voor iedereen. Ook voor ied mensen die nu een huis hebben. We doen er alleen een tijd over... omdat we niet mensen opeens op kosten willen jagen. Maar als u het heeft over babyboomers versus de jonge generatie... wij zijn, bijvoorbeeld in tegenstelling tot de SP... wel de partij geweest die heeft gezegd... die pensioenleeftijd moet omhoog. Die moet meestijgen met de levensverwachting. Dat is dus over een... Uh, tig aantal jaren, is dat 68 of 69 jaar. Ja, we zullen met z'n allen iets langer moeten doorwerken... om dit land met z'n allen welvarend te houden. Dat soort keuzes durven we ook gewoon te maken. Maar de, de jongeren die beginnen hun carrière al met schulden... ook daar hebben we Emiel Roemer even over gesproken. Laten we luisteren. Het sociaal leenstelsel in het onderwijs, daar ben ik zeker geen voorstander van. Lenen is niet sociaal. Dus ik vind dat een, een echt een, een drempel voor jongeren om verder te studeren. Dus dat vind ik geen goed idee. Ja, wat zegt u daarvan? Ja, kijk, het gaat om mensen die, VWO, die wetenschappelijk onderwijs of hbo-onderwijs gaan doen. Die mensen, ik heb het zelf gedaan, hebben daarna meer kans in de samenleving... ook om meer te verdienen. En dan vind ik het solidair dat je van hen iets grotere bijdrage vraagt... omdat ze grotendeels op kosten van de samenleving die opleiding hebben mogen genieten. En een sociaal leenstelsel houdt in dat als dat onverhoopt niet het geval mag zijn... je kunt met een hoge opleiding ook... Uh, ongewild uh, belanden in een baan die niet zoveel uh, verdient... dan hoef je dus ook niet terug te betalen. Dat is het sociale aan dat leenstelsel. Ik vind dat te verdedigen, vooral omdat we de opbrengsten daarvan... voor de volle 100% weer in onderwijs investeren. Als er nou één sector is waar je nog moet, in moet blijven investeren... ook in tijden van financiële crisis, dan is het wel het onderwijs. Dat is onze toekomst. Ja, ik wil daar op... graag in investeren. En daarvoor vraag ik van studenten... om, om onderwijs ook uh, genieten en om extra wat oppers bijdragen. te brengen. Grote hervormingen, uh, uh, grote plannen, deels op termijn. Maar op korte termijn laat u het tekort toch oplopen. Je had altijd die cartoon Garfield. Die zei altijd, alle diëten beginnen morgen. <tieden> Ja, maar bij de economie gaat het inderdaad om morgen, overmorgen en de dagen daarna. Wat wij hebben gezien is dat je de economie structureel kunt versterken door een aantal hervormingen in te voeren. We zijn het al op de woningmarkt, maar ook in de zorg en op de arbeidsmarkt. Dat zijn hervormingen die de economie sterker maken, maar die niet morgen meteen miljarden in het laadje brengen. Dat gaat geleidelijk. En dan kiezen wij liever voor dat geleidelijke pad naar een sterke eindpunt dan dat we nu uit financiële obsessie of anderszins door een hoepeltje van 3% gaan springen. Er is geen economische reden voor, geen financiële reden voor. Um, en als je de economie er slechter uh, mee maakt, mee verzwakt... dan kun je het beter niet doen. Wij kiezen voor een verstandige uitweg uit de crisis. Diederik Samsom, hartelijk dank en uh, succes. Graag gedaan. Boys, never learn to love. En een van de componisten van dit liedje van de Beach Boys was uh, seriemordenaar Charles Manson. En die heeft vandaag zijn twaalfde gratieverzoek ingediend om toch nog eens te worden vrijgelaten. Meer criminelen gaan we het over hebben, want de in het liquidatieproces Peter La S. kan misschien fluiten naar zijn geld. Het OM laat Wieze peter misschien vallen... na ruzie over de vergoeding voor zijn verklaring. We gaan erover praten met misdaadjournalist Marian Husken... en hoogleraar criminologie Cyril Feyenhout. Marian Husken, even met u te beginnen. Wat is er vandaag allemaal gebeurd? Uh, La Serpe die uh, klaagt dat het OM... Uh zijn wensen niet wil inwilligen. En vandaag gaf het OM als antwoord dat het eigenlijk aan La Selpe zelf ligt. Omdat hij dingen vraagt die onmogelijk zijn. Hij wil bijvoorbeeld uh, dat hij geen strafblad meer heeft bij zijn nieuwe identiteit. En uh, ja, dat is uh, toch wel wat lastig te doen. Het leek erop dat het OM hem nu wil laten vallen. Dat ze eigenlijk afzien van de deal en denken dan maar verder zonder getuigen. Nou ja, zo voor zo eenvoudig is dat niet. Zijn verklaringen liggen er. Volgens het OM zijn die betrouwbaar. En wat men zegt is, uh, ja, je, we hebben jou toegezegd uh, een uh, wat ruime deal van 1,4 miljoen zou hij uh, krijgen voor zijn beveiliging, wonen en werken en nieuwe identiteit. En als hij zo dwars blijft liggen, ja, dan krijgt hij een minimale zorg, want de staat heeft wel zorgplicht voor een uh, getuige. Ja, zijn verklaringen liggen, maar hoe betrouwbaar uh, zullen die nog zijn? Het is iemand die zelf uh, uh, gemoord heeft, of in ieder geval heeft meegewerkt aan moorden. Die uh, volgens verschillende verklaringen een fles whisky per dag drinkt. Niet dat dat uitmaakt, maar het strekt ook niet tot de betrouwbaarheid lijkt me. Ja. En die ook nog eens geld heeft gekregen uh, in ruil voor zijn ver, uh, verklaringen. Althans, daar was hij in ieder geval op uit. Hij was uit op geld, inderdaad, maar volgens het Openbaar Ministerie heeft hij alleen de toezegging gekregen dat er minder straf tegen hem zou worden geëist. En, als er, en omdat hij uh, daarnaast, dat is een geheime deal, dat gaat over zijn getuigenbescherming, En in dat geval heeft hij geld gekregen. Maar ja, het is koren op de molen van de verdediging, want die zegt van ja, het lijkt erop dat zijn verklaringen eigenlijk zijn gekocht. Ja, hoogleraar criminologie Cyril Feynhout. Ja, goedenavond. Zijn dit nou de klassieke problemen die je wel vaker ziet bij kroongetuigen? Nou ja, als je dat over de voorbije decennia bekijkt... en dan niet alleen in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten... Engeland, Duitsland, dan heb je zo'n situaties wel meer aan de hand. En ja, het gaat natuurlijk om de zaak zoals ook mevrouw Husker zegt... dat natuurlijk aan de ene kant zijn er belastende verklaringen. En het gaat er natuurlijk wel om, om op de een of andere manier te kunnen controleren... Hoe waarheidsgetrouw die verklaringen zijn. Dat het gaat om iemand die veel drinkt en iemand die van alles gedaan heeft is in zekere zin, uh, niet, is niet onbelangrijk, maar in zekere zin uh, vers 2. Dat het als het ware inbegrepen in de hele opzet van die uh, kroongetuigenregeling, Dat je in zee gaat met mensen die inderdaad zelf ook betrokken zijn bij of schuldig zijn aan uh, somtijds uh, ernstige strafbare feiten. Maar mensen die dus heel duidelijk een belang hebben bij hetgeen ze zeggen... ...je mag niet rechtstreeks betalen voor een verklaring in de maar ja, rechtbank... Kijk, maar je moet oppassen met wat je daar zegt. Hè. Dat is toch een beetje advocaten napraten, vind ik. Hè. Hij kan een groot belang hebben bij het afleggen van verklaringen. Dat belang kan erin bestaan dat zijn eigen veiligheid in het gedrang is gekomen. En dat hij er groot belang bij heeft dat de staat hem beveiligt. Het belang kan zijn dat hij geen zin heeft om 20 of 25 jaar achter slot en grendel te zitten... Het belang kan zijn dat hij zich wil verrekenen op, laten we zeggen, wandaden van zijn vroegere mate hè, tegen familieleden of tegen mensen in zijn kring. Hij kan inderdaad en hij zal inderdaad belangen hebben die hij wil behartigen. Maar dat is nog iets anders dan de belangen waarop u net hè, doelde. Maar al met al reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van deze getuigen. Nee, het zijn ook... twee verschillende dingen. Je kunt belangen hebben hè, om een belastende verklaring af te leggen. En die belangen die zijn wij en zij beschreven. En de andere kwestie is, zijn die verklaringen zijn die betrouwbaar? En dus moet je zorgen dat je langs op, via op grond van andere bronnen... en andere methoden zijn verklaringen kunt verifiëren. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Maar Jan Huske, hoe belangrijk is deze kroongetuige nog voor dit proces? Want dit lijkt nu mis te lopen met het OM. Is er daarna nog wel een zaak? Er is absoluut nog steeds een zaak. Want de zaak hangt op Lacerbe. En het feit dat hij... Nu dwarslicht over zijn getuigenbescherming zegt nog niets over zijn, uh, over zijn getuigenissen die hij afgelegd heeft. Alhoewel de advocaten nu zeggen van uh, ja hij is onbetrouwbaar in het ene geval dus over zijn uh, onderhandelingen. En dus dan zal hij ook wel uh, onbetrouwbaar zijn uh, in zijn verklaringen. Want uh, ja, bedoel, uh, hoef ik bedoel hoeveel... Maar het is alleen maar van de baan als het openbaar ministerie zelf zegt van... ja, we willen hem niet meer hebben. Maar dat heb ik ze nog uh, niet horen zeggen. En ik verwacht dat eerlijk gezegd ook nog steeds niet. De kroongetuige zelf, die, die, zei dat het, die had nogal wat te mopperen over het OM. En een van de dingen die hij zei is dat hij dingen uit zijn verklaring had moeten weglaten... die onwelgevallig waren voor het verhaal van het openbaar ministerie. Dat lijkt me een zwaar verwijt. Ja, nou, hij verwijt het Openbaar Ministerie dat men hem constant onder druk zegt om te zeggen wat, wat zij willen. En er lag vandaag uh, processen verbaal van de officieren van justitie die uh, zeggen van ja, maar dat is helemaal niet zo. Wij hebben helemaal niks toegezegd, wij hebben helemaal geen mandaat om iets toe te zeggen. En de rechter is natuurlijk geneigd om uh, ambtenaren die de eet hebben afgelegd, om die te geloven. Aan de andere kant, het verhaal van La Serpe over zijn behandeling door het getuigenbeschermingsprogramma lijkt ook weer op het verhaal wat wij vorige week in Vrij Nederland hebben geschreven van een andere kroongetuige, of althans getuige. Dat was ook geen Nee, dat is een getuige, want het, de man is geen ja. crimineel. En uh, ja, die komt met eenzelfde soort kritiek op de, de behandeling door het getuigenbeschermingsprogramma. Dus ja, misschien is er toch wel iets aan de hand uh, met het beschermen van getuigen. Ja, Cyril Feinhout, ja. dit lijken mij uh, redenen om zeer spaarzaam om te gaan met dit soort kroongetuigen... want ze kunnen zich tegen je keren, ze kunnen je hele zaak uh, Dat is inderdaad ook de essentie van de regeling, hè, dat het alleen moet gebeuren in zware zaken... En eigenlijk ook als er geen alternatief is. En als, die re en als de, de, nou zeg ik, de overeenkomst die men sluit in verhouding is... tot de ernst van de feiten waarom het gaat. Dus het moet zeker een uitzondering blijven, ja. Maar Jan je enig idee hoe het gaat aflopen met vice peter Zit hij uh, over tien jaar op een mooi strand... ergens een dagelijkse fles whisky te drinken? Of? Als het aan hem ligt, uh, wel uh, 80.000 euro uh, zou hij krijgen als jaarvergoeding... En hij zei ook nog, als directeur van mijn eigen bedrijf... wat hij dan mag oprichten om een nieuw leven te beginnen... zei die geef ik mezelf een salaris. Maar ja, de eerste jaren maak ik natuurlijk geen winst. Dus zit ik in de uitkering van de staat. Waarop het Openbaar Ministerie zei van... ja, maar de staat is gekke Henkie niet. Dus ik vrees dat La Serpe dan toch wel aan het uh, korte eind zal gaan trekken. Dat hij helemaal niet die riante beloning zal krijgen op het eind. Marjan Huske en Cyril Feyenhout, dank allebei. Graag gedaan. The belly runs Barry het nummer heette Marbles. En haar debuutalbum, gelijknamig ook Chris Barry... is de Radio 1 CD van vandaag. Zo is jarig. Had mijn first Sony op zijn verlanglijstje staan. Ongelooflijk mooi spullen dat. Walkie talkies als hoofdtelefoon. En nog watercola. Begrepen? Echte gekke apparaten. Muziekmixers. Walkmans. Radiootjes. En nog acht kassies. Acht kassies? Komt eraan. recorders En een geluid... Dames en heren, ta uw Doe krampjes en wat willen jullie op je verjaardag? My First Sony! Dat dacht ik al. Aan de telefoon Vincent Evers, gadget-kenner en trendwatcher, goedenavond. Hey, goedenavond. Herkende u dit nog? Ja, ja, ik bedoel, Sony was eigenlijk 10, 12 jaar geleden waar Apple nu is. Het kon geen kwaad doen, alles was fantastisch. My First Sony. De Walkman, de eerste kleuren, alles, alles deze als eerste. Ze hadden gewoon geen slechte producten. Als je dat kon kopen, was het het mooiste wat er is. Ja, en dan Ron Brandsteder, die dan nog de reclame wilde maken. Het kon niet stuk, kortom. Kon wat, niet een stuk. wat een contrast met, uh, met wat er vandaag allemaal aan de hand is. Een recordverlies, tienduizenden ontslagen. Wat, wat is er misgegaan? Ja, eigenlijk, uh, de Japanners hebben überhaupt een beetje de boot gemist. Hè? Alles wat eigenlijk, uh, ze hebben de PC-boot uh, gemist, ze hebben de internetboot gemist. Ze hebben gewoon uh, alles met muziek en iPod en, uh, en tablets. Uh, en eigenlijk ook de smartphones uh, hebben ze gewoon de, de, boot, uh, de boot gemist. Terwijl ze daar allemaal ongelooflijk op voorlopen. Het was bizar wat voor kansen ze hadden, maar ja. Sony was ook uh, als, als voorbeeld had allemaal divisions. Nou, die waren zo op den divided. Die werkten helemaal langs elkaar heen. Die hadden, die stonden op voet met oorlog met elkaar. En dat is echt uh, gewoon ontzettend jammer wat, daar, uh, wat daarmee gebeurd is. Maar de, de eerste de zullen baltrumist. de laatste zijn en Sony was daar wel een mooi voorbeeld van. Ja, Radboud Molijn, u bent directeur van uh, DUJAT. Dat is een Nederlands-Japanse handelsfederatie. U bent derhalve Japan-deskundige. Uh, Gaat het verhaal van, van Sony gelijk op met het verhaal van Japan? Ja, dat kan je wel zeggen. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat uh, naarmate een overheid passiever is... dat de bedrijven zelf ook uh, passiever worden. He, dat gaat uiteindelijk toch een uitstraling hebben. En dat zie je natuurlijk in Japan ook. Um, Japan heeft op een aantal gevallen, wat Vincent net zegt, de boot gemist. Uh, het is overigens niet alleen qua producten, maar ook qua organisatiestructuur bijvoorbeeld. He. Wat is de grote verliesmaker van Sony? Dat zijn de televisies. TV's, ja. Ja, en uh, wat is er met die televisies gebeurd? Daar zie je dus dat, he, dat is pakweg 11 van de hele omzet we praat je nog steeds over verticale integratie. Dus Sony doet zowel R&D als manufacturing, als sales enzovoort. En dat zijn allemaal niet meer businessmodellen van deze tijd. Dus ze hebben wat dat betreft ook de boot gemist. Maar het was ooit, uh, wat Vincent net ook zei... Uh, Sony, daar wilde je alles van hebben. Sony was het het model voor alle industrieën in de wereld. Sony was het succesverhaal samen met Japan. Dus ooit ging het heel goed. Ja. ja. Uh, Vincent, jij of ik... Het ging inderdaad goed, maar kijk, wat je natuurlijk nu ook ziet... is in Japan bijvoorbeeld een heel snel vergrijzende bevolking. Dat betekent dat de thuismarkt gewoon steeds kleiner wordt. Dat heeft natuurlijk ook zijn consequenties voor zeg maar, de, de, de manier... waarop Sony zijn eigen producten in Japan kan, kan afzetten... Um, en dat zijn allemaal dingen die meespelen. Ook met, met de overheid die natuurlijk in wezen al jarenlang in een, in een, in een impasse zit. Met een enorm overheidstekort. Je ziet het overigens niet, bij Sony, niet alleen bij Sony, maar ook Panasonic en Sharp... en, en een aantal andere Japanse bedrijven. Die, uh... Geldt het ook voor de auto-industrie? Uh, nou, de auto-industrie denk ik net wat minder. Uh, Toyota en Honda zijn natuurlijk op zich hele goede, goed uh, verkopende uh, uh, modellen of, of auto's. De hybride bijvoorbeeld is natuurlijk wel iets waar ze de, de boot nog niet, net niet mee gemist hebben. Hè? Dat was op zich een hele goede manier. Maar... Al geheel zegt u, ja, Japan is, is na de Tweede Wereldoorlog opgekomen. Was ineens in de jaren 60, 70, 80 uh, groeiend, uh, niet te verslaan. En het succes heeft zich tegen Japan gekeerd. Het is allemaal te log geworden. Ja, dat is natuurlijk... Uh, Japan heeft nogal wat grote bedrijven. Die grotere bedrijven die manoeuvreren steeds moeizamer... Kijk, laten we het anders stellen. Een Facebook, dat zal niet snel in Japan ontstaan. Hè? Een, een bedrijf wat binnen een paar jaar zo enorm uh, groeit, heeft ook ja, te maken. Maar het, is, het is ook een beetje raar. Want op zich was uh, de hele mobiele revolutie waar we nu over praten, die is eigenlijk in Japan begonnen. He, terwijl wij in Europa nog echt aan het bellen waren... waren ze in Japan al ongelooflijk aan het e-mailen... aan het browsen en allemaal appjes en mobiel aan het betalen... Wat ze niet hebben, waar ze niet in staat zijn geweest om datgene... waar honderden miljoenen Japanners aan meededen... om dat naar de rest van de wereld te transporteren. En dat was vroeger hun enorme kracht. Dus het is ook gewoon van successen die in Japan al echt gewoon goed gingen... hebben ze niet in de rest van de wereld kunnen doorvoeren. Waarom niet? Want, want waarom lukt het dit keer niet om het, het succes te exporteren? Nou, uh, een, een van de redenen bijvoorbeeld is het ontbreken van, van risicokapitaal in Japan. En kijk naar de, de nieuwe ontwikkeling met, met, met, uh, met Apple, met, met Facebook enzovoort. Die zijn allemaal voortgekomen uit venture capital... En in Japan is op zich venture capital, hè, risicokapitaal, dat wordt nauwelijks verstrekt. Het is altijd de grote bedrijven waar je, waar je de grote ontwikkelingen mee doet. En in dat opzicht is het eh, ja, een, een zeg maar volwassen of mature samenleving geworden... Eh, zonder dat er heel veel echte dynamiek meer is. Die dynamiek wordt voor een stuk nu gezocht buiten Japan. Hè. Maar dat klinkt ook een beetje als een, als een generatieconflict... Alsof, alsof er nog steeds een oude generatie in de top zit... die, die niet meer echt de weg weet in, in wat jong, hip en veelbelovend is. Ja, dat is het ook. Um, overigens, bij Sony is net een redelijk jonge ja. meneer uh, uh, benoemd, hè? meneer Hirai. Die heeft De Engelsman uh, uh, Stringer heeft die vervangen. Overigens op zich wel een heel bijzonder iets. Hè? Dat, dat, wat is het, uh, zes jaar geleden of wat dan ook... Uh, Sony als eerste grote Japans bedrijf... Een, een Engelsman, een buitenlander aan de top heeft gezet van het bedrijf. Maar ja, die is uiteindelijk ook niet door die uh, bureaucratie... of door die kleilagen heen kunnen breken. Ja, Vincent Evert, ze zetten ook in op allerlei andere dingen. De, eerst televisies en walkmans, maar, maar later ook entertainmentindustrie. Uh, het werd een platenmaatschappij, ze, ze gingen ook uh, films produceren. Weet ik wat allemaal niet. Is dat achteraf verstandig geweest? Vincent, ben je er nog? Je hebt, altijd, je hebt altijd de allerhipste mobieltjes van Nederland en dan hebben we nu geen, geen verbinding. Stel ik de vraag gewoon een Radboud Molijn. Uh, uh, nou ja, op zich is dat uh, denk ik wel een, een goede move geweest. Als je kijkt nu wat uh, bijvoorbeeld uh, Sony uh, muziek en uh, film waard is. Dat is pakweg, uh, wat is het 7, 8 miljard euro waard. Um, en dat zou op zich, wanneer je dat zou verkopen, heb je in ieder geval een enorme hoeveelheid cash om de rest van het bedrijf te reorganiseren. Je zou ook kunnen besluiten om de televisietak te verkopen. Ze hebben een enorme financial, financiële groep bijvoorbeeld die ze kunnen verkopen. Dus op zich, het bedrijf heeft wel genoeg onderdelen die ze zouden kunnen verkopen om het voldoende geld te hebben voor de reorganisatie. Alleen, het moet wel besloten worden. En, en iemand dat... moet het beslissen? Ja. En maar ja, dat is vaak in het leven, als je beslissing niet zelf neemt... dan wordt die gewoon voor je genomen door, nou ja, noem het het... Door tot. de markt, of door ja. door de, precies door de tijd, of wat dan ook. Ja, en in dat geval is natuurlijk de hoop op dit moment gevestigd op meneer Hirai... om te kijken of hij het, het, het, het schip kan doen keren. Vincent Evertz, als je terugkijkt op de roemruchtige geschiedenis van Sony... misschien is het nog helemaal niet voorbij, hoor... maar welke gadget of welk apparaat zou je met het meeste liefde herinneren? Nou, twee dingen... Uh... Oh eigenlijk voor mij drie dingen. Ze hadden eerst mijn eerste uh, bandrecorder. Ze hadden mijn eerste kleuren-tv met dat tridion. En, uh, en natuurlijk de Walkman. De Walkman waar honderden miljoenen zeg maar, uh, van verkocht uh, zijn. Die zelfs drijven en, konden. Hè? Een Sony Walkman kon op een gegeven moment gewoon uh, drijven dat, dat in was het een zwembad. Werkwoord. Dat was een werkwoord. Dat was een verandering. Dat was echt gewoon uh, hoe, je, hoe, hoe wij op een andere manier met muziek zijn omgegaan. En dat was, Daar was Sony uh, fantastisch in. En het is zo zonde, want overal verdienen ze geld mee. Ze verdienen geld met games, ze verdienen geld met professionele spullen, zelfs met, met computers. Het enige is, ze hebben zo'n bootanker. al die is. Dat is een derde van de omzet, maar ze verdienen de... Dus ze verliezen er bakken met geld mee. En daar, ze zijn afgemaakt door, door Samsung eigenlijk. Ze hebben enerzijds ze hebben ze aan uh, iPhone, zeg maar, met Apple dingen verloren. En anderzijds zijn die Koreanen, die kunnen waanzinnig goedkoop tv's maken. En ze worden vooral gewoon weggeblazen. Die goedkoop, vooral, die goedkoop, nou, vooral de goedkope tv's, die van 500, van geef mij maar, een, geef mij maar 70 centimeter uh, van 500 euro. Dat kunnen die Koreanen, fantastisch. En dat kunnen, die, uh, dat kunnen de Sony's, kunnen dat niet... Kunnen komt het, niet goedkoop, komt het nog goed controleren. Nou, ja, ik denk als de crisis diep genoeg is. dan hebben ze geld genoeg en reputatie genoeg. om weer gewoon uh, terug te komen. De maar reputatie... dan zullen andere, andere bedrijven zullen fouten moeten maken. Zoals Apple en Samsung en dat soort dingen. Maar Sony moet van diep terugkomen. Drappa komen ze nog terug? Ja of nee? Uh, ja, maar waarschijnlijk in een andere gedaante. Ik denk niet met dat het het Sony is van deze, van deze tijd. Maar ik neem bijvoorbeeld hè, de grote televisietak verkopen... of uh, andere stukken verkopen en dan is er waarschijnlijk weer geld genoeg. Maar het zal niet meer op dezelfde voet doorgaan. Radboud Molijn en Vincent Everts, hartelijk dank. Okay.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 A man. A solitary man. A solitary man. Johnny Cash, solitary man. Het is vijf voor twaalf. De geschiedenis herhaalt zich, maar toch altijd net weer iets anders. De Spaanse prins Felipe Juan Froilan heeft zich tijdens zijn schietoefeningen op het familielandgoed met een jachtgeweer in de eigen voet geschoten. Pieter, Piet Lekkerkerk is koningshuiskenner. Goedenavond. Goedenavond. Dat lijkt op een eerder incident in die Spaanse koninklijke familie. Ook met een geweer. Uh, maar aanmerkelijk, met mi aanmerkelijk minder ernstige gevolgen. Want de vorige keer uh, viel er doden. Uh, ja, precies. 56 jaar geleden, in, uh, in het paasweekend van 1956... was goed, de kroonprins Juan Carlos... Uh, zat hier in militaire dienst en hij uh, ging op paasverlof naar zijn uh, ouders... En hij en zijn broertje in een kamer met een pistool en wat er precies gebeurd is, weet eigenlijk niemand, maar het pistool is afgegaan en het broertje is dodelijk in zijn hoofd geraakt. Ja, en, en sommigen zeggen dat hij het zelf vast had, anderen zeggen dat de huidige koning dat gedaan had. Maar, maar Omdat er nooit een onderzoek naar is gekomen, is eigenlijk altijd de verdenking aan Juan Carlos blijven kleven dat hij er bij betrokken was. Nou zou je zeggen dat je dan uh, met de pret van het schieten wel uh, kwijt bent daarna. En zeker met Pasen. Maar nu dus toch weer zo'n incident. Uh, hoe kan dat? Nou ja, Carlos zelf was er dit keer niet bij betrokken. De, zijn oudste dochter en uh, haar man zijn uh, van elkaar gescheiden. En uh, het was papa-weekend blijkbaar met, uh, met Pasen. Dus uh, terwijl de koninklijke familie Pasen aan het vieren was op Mallorca... Op, uh, op ...was... Uh, Felipe Juan bij zijn vader en uh, ja, terwijl het nog niet eens toegestaan is dat kinderen van onder de 14 wapens uh, vast hebben. Uh, heeft die vader het toegestaan dat het jongetje ermee aan het spelen was en uh, zich kon, uh, kon verwonden. Ja, lijkt me allemaal al reden om uh, de Spaanse koninklijke familie af te raden nog met wapens te spelen. Piet Lekkerkerk, hartelijk dank. En dit was het Oog op Morgen voor vanavond. Morgenavond is er weer een oog. En dan zit hier uh, Twan Huis. En uh, ik wens u uh, nou nog een hele mooie, mooie nacht. En kijk ook eens op onze website nos.nl. En dan kunt u doorklikken via de weblogs naar de site van Met het Oog op Morgen. Want die houden we elke dag heel netjes voor u bij. Ik wens u nog een hele fijne nacht. Goedenacht.